Voor de rest. Meneer Batens? Roger Batens, weet u naar in hoogst één persoon? Ik ben uh, Klaas Bavo en ik voer een onderzoek naar de verdwijningen van Laura Pallemans en professor Motombo. Het schijnt dat u daar meer van weet? Uh, ja, ja, ik weet er alles van. Kom binnen. Je kunt u anders in de zetel zetten? Daar heeft in twintig jaar geen levend iemand nog in gezeten. Ah, oké, okay, meneer Patens, mag ik u eens iets vragen? Wat is er eigenlijk met uw stem? Ho, dat is een, een lang en interessant verhaal. Hè. Je moet eens weten, ik ben een verstokte roker. Dus pijpen, sigaren, wit, opium, eekhoorns. Ik, ik heb dat dus allemaal gedaan en ik ben er trots op. Hè. En toen ik 19 was, dan heb ik ons normaal leren kennen. En die dacht dat ze mij kon doen stoppen met roepen. Oh, stom dood wijf. Je zit dood aan het smoren, pas ook dat je een kanker krijgt. En wie is deze komt aan? Hé? Ons Norma, hè. Enige deelneming. Hoe is het gebeurd? Dat is een tragisch en uitgebreid verhaal dat ik u zeker niet wil onthouden, Neon. Het was dus onze dertiende nieuwelijkste verjaardag. En ik wou ons Norma een keer verwennen. Dus ik sta daar in een rij te twijfelen tussen een fles anti shampoo en een stuk zeep. <coughs> Uiteindelijk heb ik dan geopteerd voor de zeep. Want die was 17 van vallen goedkoper. En dat was dus op die de vrijdag dat ons Norban een douche aan het pakken was. hij schrijft ze toch wel uit over mijn stuk ossezeep. En dat ik letjes in werd in die douchestang. Mors duurde, het, En het beeld van haar bloed dat de afvoer in stroomt. Zat nog steeds op mijn netvlies gebrand. Er gaat er geen dag voorbij dat ik mij afvraag. Waarom dat ik niet voor die shampoo gekozen heb. Dan leefde als normaal nog, of dan was het toch de minste op een andere gelukkige wijze komen te gaan. Mist u haar Roger Wedonaar? Je zult dat denken, hè. Je moet weten, sinds jaar en dag word ik bespookt door de geest van mijn overleden vrouw. Roger, moet ik altijd een bakje koffie zetten voor jullie, nieuwe gast? Hoort je ze? Hoort ze? ja? Ectoplasma. Hij is nu weer bezig met dat spookgedoe, joh? Je moet er niet op letten, zo morgen. Meneer Roger, dat is nu speciaal. Het Bedweindemon van de Retro-Satan. Woehoe! We zijn toch uh, wel van de zieke Roger! Eh, meneer Roger, weet u niets van Van Laura en professor Motombo? Ah, uh, juist. Wel, Klaas Bafo. Gaan ik naar het Zwarte Woud? Volg het Noordelijke Pad, 16 ossekoppen lang, totdat je aan een kruispunt komt. En daar moet je naar links, en dan komt je aan het Zwarte Moeras. In het geometrische midden van een moeras zult je dus het een, een kleid vinden. En dat zal al je vragen beantwoorden. Ah, oké. Okay. Uh, bedankt. Ik ga nu... Um... Ja, oh, oh. blijf, blijf nog een of over z'n aarke. Uh, Nimmer merci. Ik ben eens weg. Hartelijk bedankt, Roger. Dag. Oh, het is niks, jong. Veel succes. Hè. Dank u wel. Mocht geen jongen eigenlijk al die de zieverwees? Ja, ik, ik was gewoon blij dat ik geen oké bij iemand kon klappen. Sinds dat je dood bent, ben ik zo eenzaam. Oh, Hallo ja, ze, onze Wayfaring Stranger. We gaan zo laat op pad, jongen. Pas maar op, want het loopt er vol met sotten. Dag Rudy. Ik was op zoek naar het uh, zwarte woud, maar ik ben een beetje verdwaald, denk ik. Zwarte woud, jongen. Pas dat maar goed op voor dat bosbeest, hè? Het bosbeest? Ja, ja het bosbeest. Hou ja, dat vast, hè? Het is ongeveer 12 meter groot. Dat kan niet juist zijn, want de meeste bomen zijn er maar vijf. Oh, bosbeest, bosbeest, bosbeest, bosbeest, bosbeest, bosbeest, bosbeest, bosbeest. bosbeest, bosbeest. Klauwen van een meter lang. Maar van daazen is het hem wel een beetje bang. Bosbeest, als een hem blijft, het mag niet. Gelukkig uh, zijn de bavo's sinds oudsher van geen kleintje vervaard. Langs waar is het precies, dat zwarte woud? Oh ja, daar, 100 meter achteraan. Merci. Wilst dit, wilst Eet maar als het blijft. Nieuws, nieuws. Eet, wilst dit? Eet maar als het Ik ben niet bang, ik ben niet bang, ik ben niet bang.